Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de derde week van april is de sterfte in Nederland door corona afgenomen. Dat meldde het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers van die week. Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen is de oversterfte voor het eerst afgenomen. Naar schatting overleden vorige week 4300 mensen. En dat zijn er 1450 meer dan gemiddeld in deze periode de afgelopen jaren. De oversterfte was in de weken daarvoor nog zo'n 2000... Vooral ouderen zijn overleden. In de groep tot 65 jaar lag de sterfte vorige week net boven het gemiddelde van de eerste tien weken. Vandaag zijn net als andere jaren de koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Vanwege de coronacrisis is de lintjesregen dit jaar wel aangepast. In plaats van een feestelijke uitreiking op het stadhuis... zijn de meeste geriddenden nu opgebeld door de burgemeester. Burgemeester Jan Pierik van Borne ging met een bakfiets langs bij de negen gedecoreerden in zijn gemeente... om hen te feliciteren met een bos bloemen. Hij legde daarbij zo'n 16 kilometer af. In totaal kregen ruim 3000 mensen een lintje, onder wie ook bekende Nederlanders. Jan Smit is met zijn 34 jaar de jongste. Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag maandag thuis in Paleishuis ten Bosch. Wel zullen ze vanuit huis aanwezig zijn op het platform www.koningsdagthuis.nl. Daar zullen gedurende de dag beelden worden gedeeld van wat het koninklijk gezin aan het doen is. De beelden zullen ook te zien zijn op televisie en de sociale mediakanalen van het Koninklijk Huis. Het is de bedoeling dat basisschoolleerlingen vanaf 11 mei hele dagen naar school gaan en niet alleen maar een dagdeel. Volgens minister Slop sluit dat beter aan bij de kinderopvang en leidt het tot minder vervoersbewegingen dan wanneer met halve dagen wordt gewerkt. In de praktijk zal het betekenen dat per dag maximaal de helft van de leerlingen naar school gaat.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 Denk maar niet dat ik je zal vergeten, het was voor mij een veel te mooie tijd. Kom terug en ga weer met me dromen, vergeet die anderen en toon nu je spijt. Veel verdriet, dan zal ik steeds weer aan je denken. Als ik het strand en de palmen zie. Zeg ik kop op schat, zijn we zijn er weer bij Ik kom weer bij je, bij je terug En alle zorgen verblijnen dan vlug Als ik op haar neem het niet waar, Wij komen altijd weer bij elkaar Ik kom weer bij je, bij je terug En alle zorgen... Zorgen verpleiden dan vlug, als ik ook ga, moet ik niets waar. Wij komen altijd weer bij elkaar. Met muziek kan alles zoveel mooier zijn, want die brengt voor alle mensen zong. Maar elke liefde stof daarom zitten. De straat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 Heddech. In oude Amsterdam, gelegen aan het IJ, leven zij daar vrij en blij. Ron komt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stikjes, Uit de monden de wolken rook, en sliepen zij op oliestook. Spiedie kou op met een tanden, geen parkeerplaats meer voorhanden. En daar sta je op de stoep, glijon door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg, op de straat en in de kroeg. Waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk reist die krijgt haar eerste wee op g de like baby op zijn vader wordt het wel een keizersnee van een of twee Amsterdam big city big city, big, big city. you're so pretty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 Are pretty. Mixing. Mixing. Are pretty. Mixing. Mixing. De are a pretty becksin becksin becksin You en vang de alcohol, te worden van zo. En mee alle tweeën is ik puur. Mortijs jang voor dekenen gisteren de geduurd. Sigaretten en whisky, dat is huis, maar zoet. Tessu vries, slecht in het, tessu vries, goed. <tie> Dat mocht te zat In berg mogen duwen Terwijl ik het de gat Als tranen van mijn rug kinderen, Van de niesten troog ik in mijn broer In een wane gloter Dronk ik dieste glas Ik meen de gedag Al een firme feit was <laughs> Sigaretten en whisky, dat is zo maar zoet Dat is slecht in het, dat is zo niet goed En uit, ik heb zo heel veel whisky gehad Sigaretten en whisky, dat mocht je zat En werk me goed ik waar het je toch vat En looders die moest ik uit, wat een troon ik dronken veel liever al of de zoet. Ik vloog een oranje, dus er zangt zich ook laat Als goed blaven, dan is leger zat Sigaretten <laughs> die de eens dat is maar zoet Dat is super slecht, dat is super goed Goh <laughs> maar nou, sigaretten die we tegen ja. De whisky dat mocht te zat En berg me goed uit Waal ik eien te En ooit ik hem uit Door de neemel zal gooien. Ik kom er door verzet De peter te stooi Zegt ja kom op benen Maar toen sproog ik vleug. De geen whisky en skierig terug Sigaretten <laughs> en whisky, dat is maar zoet Dat is uv'n slecht in het is uv'n goed Sigaretten <laughs> en whisky, dat valt nog mee Zolang dat nog leven, die zeg ik, sauté! Coolerijs <laughs>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 jong gliedend en huwelijk gevraagd. Haar vader, een arme dagloner, verdiende een schamel stuk brood. Toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot.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 Dat is toch ook je ware niet? Dat is toch ook je ware niet? maar op, laat maar op. Dat blijft altijd graag en goed. van de zandje, roet. Rijf alles waar je doet. Want het geluk dat rijt het geluk dat rijt niet? is ook, je ware niet? Dat is je ware niet?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 vrouw en man, vandaar is het zo vochtig heel ons al dit een je nu en dan, al maandagmorgen vroeg gaan we aan sprekassen. de een die zwoeg heeft geen minuutje vrij, een ander trompeer weer bij klaveren een derde hoopt neemt tot de loterij.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor weer, dan trekt er iedereen. zijn zondagse gezeer van voor fabriek door. Tijden we blijden, volen onvrij en fris, wanneer het zondag is. Een tekenaar zit de hele week te tekenen, de huid vastloopt dit in haar huishoud voor.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor restjes weg, dan trekt er iedereen Zijn zondagse gezicht. Als voor fabrikantor zeiden verbleiden voor een en ook vrij, en fris, wanneer het zondag is. Ben voor de grap vanavond zijn we weer op stap. Een mens kan voor een fatsoen niet anders doen. Als je verjaart, dan is het de moeite wel waard dat mensen vrienden beleeft een feestje. Deed. Ik heb vandaag net mijn verjaardag, Trek dat niet te wonderbaar. Al mijn vrienden en vriendinnen staan met cadeautjes klaar.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 Daarom zorg ik als ik enigszins ken, dat ik iedere week jarig ben. Nou, we zullen er een lollige dag van maken hoor. Een lollige dag is ook een taalder Ja, je merkt op je verjaardag, wat echt ze vrienden zijn, want dan is het zo gezellig. Best zijn, zo kunnen zelf Nee, dat moet je meemaken, zeg, zo'n verjaardag. <lacht> dat ik iedere week jarig ben. <lacht>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 de persgerak Wens dat ik verlensjes Voor hem bak Wat werd je burgerlijk banaal Mijn ideaal Mijn ideaal Je bent zo ijdel Als een paal En sloof je uit Voor elke vrouw Je hebt een permanent complex Of jij Nog mee telt met je seks Je cultiveert Je dunne haar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 aan de slanke land Toch zou ik jou nooit willen ruilen Voor zo'n magere modeprint Al ben je ook een beetje vreemd van ras, Toch vind ik dan vind met jou in mijn sas Ik wil je voor geen ander ruilen Omdat ik zoveel van je hou Wat zijn jou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 En al het leed dat was voor mij, dat hij je toch geweten. Haha, <laughs> dat is dan z'n hart. Ja, val <wellicht. laughs> <laughs> Oh, meisje. Al gaf je me ook soms een wijdje kou. Zal sloeg je mij op ik was splont en blauw. Dat gij slecht mag er en ontscheien. Omdat ik zoveel van je hou. <lacht> Voor die oor nog het begin. Oh, breng me terug naar de Oosttransvaal, daar waar me Sarie woont. Daaronder in die milieus weet je groen door een boom. Daar woont Sarie maar. Weg.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 In het gemeente blik op wielen hang of zit je kile kile langs de amstel overdekt.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 gemeenteblik op wielen, op of zitje, kielen, kielen, langs de Amstel. Over In het gemeenteblik op wielen, gang of zitje